Goedenavond, ik ben Sid van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Bill Cosby is uit de gevangenis. De hoogste rechter van de Amerikaanse staat Pennsylvania besloot vanavond dat de komiek die vastzit voor seksueel misbruik vrij moest komen. Niet omdat hij onschuldig is, maar vanwege fouten in het proces, zegt deze jurist tegen CNN. Look, it's a dark day in the history of American law. The, the challenge here is that there was never a question as to Bill Cosby's guilt. Bill Cosby kreeg een straf van 3 tot 10 jaar voor het drogeren en seksueel misbruiken van een vrouw. Hij heeft bijna drie jaar gezeten. Morgen is het Kitty Cotty, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. En vanavond was er in het stadhuis van Almere al een herdenking. Het gaat om de mensheid. We hebben een verantwoordelijkheid. En jullie en ik, Anneke en de burgemeester kunnen die verantwoordelijkheid dragen. De burgemeester van Almere zei dat er een nationaal onderzoek moet komen... naar het slavernijverleden van Nederland. Het duurt nog een paar dagen voordat alle problemen met de website... waar vakantiegangers een afspraak voor een gratis coronatest kunnen maken... zijn opgelost, dat zegt minister van Nieuwenhuizen. De website zou eigenlijk vandaag online gaan... maar door technische problemen ging dat niet door. En mensen hebben nog maar even de tijd om kratten bier met flinke kortingen in te slaan. Vanaf morgen gaan er in Nederland allemaal nieuwe regels in. En dan is het gestunt met alcohol in supermarkten voorbij. Er mag dan maximaal 25% korting gegeven worden. Is niet iedereen blij mee? Betutteling. Ik vind roken blijvendere schade oplopen dan af en toe een biertje. Het zal alweer weer Ik ben kritisch, zoals u begrijpt. Ja, dat is wel jammer, want uh, ik ben zelf student, dus ik kan die aanbiedingen goed gebruiken. Maar student of niet, vanaf morgen zit het er dus niet meer in. Wil je weten hoe dat komt? Check dan de nieuwste 3FM NOS op 3 podcast, Lang Verhaal Kort.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 was killed by a car Feel the pain The pain is gone He's dead But friends we still are Someday we played in a dance The public was very damn But it didn't for us a thing Cause we smoked a op een bepaald moment, dat, dat zeg ik ook heel vaak, je bouwt uiteindelijk ook allemaal relaties op. Zonder meer. dat ja. het is natuurlijk wel, uh, ik kom aan bij een muzikant en, en ik kom ook bij muzikanten die zeggen, ja het staat al klaar, ik heb er toch geen nut om nee te zeggen. <laughs> ik, ja, ja, ja, ja, dat is ja. natuurlijk ook zo. En, ja. en ik, uh, ik hoef mijn verhaal niet meer te vertellen. Iedereen weet wel een beetje wat ik wil en dat is gewoon alles. Dat is waar, ja. ja. Maar dat, dat, <tus> dan is het niet zozeer dat ik het dan voor mijzelf,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 Ja. Daar hebben we hem in weggebracht. Dat wilde maar voor die... de luisteraar, heel broerlofse. Ja, de oprichter van Q65, oh, ja, The Live and Live. Ja. Die heeft en, hier hierin ja. Nee. ja, de Flight Case het. to Heaven. Ja, ja nee. maar hij heeft er niet in gelegen. Ja? Ja, ja daar heb ik hem in weggebracht. Met de bus van Museum Rockhart, dat wilde hij. Oh, Wat te gek, ja, ja. Dat oh. doe je, dan word je toch? Ja, tuurlijk, ja, daar word je helemaal ja. warm van. Ik ja. wel. Dat geloof ik uh, ook, ja. Ja, Kijber, gerard Gerard de Vries. Ja. Die belt mij op en hij zegt: Ja,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 en dat moest en uh, dat wilde Gerard oh wat mooi en wanneer ja, uh, ja. kan je het komen halen oh, ja ja ja dus dan sta je eigenlijk je werk te doen ja ja toch, En dat is ja. toch ja, ja. jezus nog een toe dat is dat doet wel ja. ja ja, ik ja en, ja, en ik dan blijkt het ja. ook gewoon dat het dat het zo ook geregisseerd heeft oh. oh dat is helemaal mooi ja, ja, nou, is, ja. nou ja dan, ja. dan ja. heb je voor je gevoel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 Dus wat dat betreft is het goed. Nou ja, ja. Jullie zien het nu zelf. Weet ja, je ja, het wel ik zeg heel vaak: je ja. kan natuurlijk je verhaal wel vertellen. En, ja. en maar het leuke is, denk ik, als je moet jij het ook je, zien. Ja, Maar jij moet je verhaal erbij vertellen. Ja. Wij zien bijvoorbeeld mooie gitaren, ja. dan moet je gaan lezen. Maar als ja. jouw jou enthousiasme, ja. dan wordt het helemaal leuk natuurlijk. We nee. ja, nou ja, geven dagelijks rotweiden hier. Ja, uiteindelijk doen we natuurlijk met een heel team uh, ja. dit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 Te oud, ja, ja, dat is wel erg, hè? Ja, ja. 70 geweest, hè? Regeltjes ja, ja. in dit land. Ik zeg, joh, ik zeg, ik had jullie opgehaald met een limo. Ja. Ik zeg, ik ja. met een groot hek om jullie heen, zoals, zoals je in zo'n in, in, in dierentuin ja. ziet. Ik ja. ze zeg, had je dat gedaan? Ik zeg, ja, natuurlijk. Ik had ze ook zelfs nog met haar. Ik zeg, dit is opgehangen, niet voer. Ik zeg, maar ik had jullie wel uitgenodigd. En die ouders reageert. Er waren shaaltjes aangebracht met dingen dong. En Eptie zegt, die, jaap. Ja. En dan belde hij er beneden achteruit. Hoe kom ik nou aan sociaal? Ik zeg, sociaal. Ik zeg, die heb jij niet gehad. Hij zegt, we zijn niet eens uitgenodigd. Ik zeg, man, ik zeg, jullie horen op de schaal van Oblix. Ja, ja zeker. Ja, ja binnengebracht ja. te worden. Ja, binnengebracht te worden. Ja, ja, ja, ja, ja. Dit is toch triest, of niet? Ja ja, ja, ja. Dat is Nederland. Ja, maar de show zelf was van vast. Ja, ja, kijk, ik denk, we, hebben, ja we hebben ons. Qua wel op de kaart. techniek, klopt. Wel, op, wel weer op de kaart gezet. Ja, zonder meer. Zo. Ja, het was een mooie show, ja. Ja, ik heb nee? het ook ja. met geluid uitgekeken. Het was echt uh, fantastisch. Ja, toch? Ja, uh, uh, <laughs> maar ja, al, ja, kijk als geld niet uit... Kijk, laten we, ja. best alle, laten we nou ook gewoon heel eerlijk zijn. Als, als je de beschikking hebt over een bodemloze put, ja. dan kan je alles creëren, maar dan kunnen, kan iedereen het, hè? Dat moet er ja, ook wel een beetje... Je moet alle creativiteit ja. hebben. Nee, maar ja, goed, ja, dan kan ja, je ja. die mensen inhuren en dan kan je ze net zo lang uh, laten modderen ja. totdat het uiteindelijk zegt van ja, ja, nu ben ik tevreden over. Kijk, ik vind dat we wel op dat vlak trots mogen zijn. Dus ik Zeker, denk dat er uh, ja. ja. op dat vlak zo best wel weer een heleboel mensen in techniek, licht, geluid en beeld wel weer wereldwijd... Aan het werk kunnen. Zeker. En ja. uitgenodigd ja. zullen worden om ja. ja. mee te denken ja, zeker, met grote ja. producties. Ja. Ja. Want we uh, hebben als ja. klein Tesla-landje wel laten zien dat we het kunnen.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 Dat is wel heel bijzonder. Natuurlijk, als je dan moet gaan uitleggen... dat Let Your Herring Down... van kattenpult gewoon een Nederlands beetje is in Nederland... Ja, dan, dan, dan doe je het als landje wel goed, toch? <laughs> Ik dacht nu meer een Love en, en, en Venus, maar ja, goed. Dat, het ja, voelde. maar zo is het dus nog steeds. Ja. En, en, en ja... Ja, ook in Japan is het uh, toch wel een Nederlandse band, hè? Ja, natuurlijk, maar, ja, maar ja, uh, Oscar Benten. Ja. Oscar Benten, ja. Oscar Bende, ja God, we hebben zijn ziel, maar hij, ja. hij heeft hier zijn leven gebracht. Hij heeft hier gespeeld.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 Wat hebben wij geen idee van, maar de QB en de Blizzard zien de Ditto. De Living Blues. Ja, Hans Dove heeft zo'n periode. Jongen, jongen. Ja, Dus als je zo doorgaat, kom je toch aan een vetlijstje met grote namen. De die natuurlijk Kajak is ook vorige week in Japan uitgebracht. Dus ja. Maar als we dat niet weten, dat wordt niet verteld en er is niet ergens een blijvend gebeuren. Die het ook blijft voeden, want je moet het wel blijven voeden. Maar goed, ja.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 Prima, maar je gaat niet iets zeggen wat niet klopt. Nee, nee, nee. Daar ken ik zo slecht tegen. En ja. daar hebben we helaas een beetje te veel van in dit land. Van dat soort mensen. Ja. Ja, als, je iets, als je iets zegt wat niet klopt, kun je het ook misschien makkelijk weerleggen. Ja, ja, maar je gaat dat maar eens doen tegen een ambtelijke molen die, die de hak in het zand zetten. Die ja, liever niks ja, want doen. Heb je, maar nee. dat is, ik heb ze ook zo blij weer ja. nodig. Er zijn ook groeien, die hangen je apart. Maar nee, joh, dat is natuurlijk gek uit. Maar ik ben nu weer gewoon met een heel mooie locatie bezig.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 ...een afgekloven LP... Ja. ...en echt waar, een niet te herkenbare... ...handtekening op een singeltje gehad... In, in, in, in, ...in 26 jaar. Dat je daar energie niet te veel in moet steken... Nee, ...daar moet dus, je echt iemand voor uh, Dus, dus, voor, nu, dus voor nu zijn, zijn we... Ja, nee, het goed, het buffet, nu zijn ja. we met ja. een, een, ...een heel mooi team met mensen... En, ...en nu gaan we gewoon de stap doen... ...maar dan zelfstandig. Ja. Want dat is denk ik... ...of er moet morgen een gemeente opstaan die zegt... ...joh Jaap, jezen. Kom hierheen. Het moeilijkste hebben we gedaan. Ja, is en dat is een goede naam opbouwen. Ja. En een mooie collectie. Nou, zeker en een unieke collectie. Ja. Dus overal waar wij dit kunnen neerzetten met een stukje medewerking. Ja, ik krijg de tent wel draaiende. Ja. Ik, ik dus ga draaien, niet ja. ieder jaar mijn handje ophouden. Ja. Maar je moet je wel een goede winkel erin kunnen doen. Je moet wel een stukje Natuurlijk, horen. Ja. Je moet wel een hele goede ja, muziekwinkel neerzetten. Ja. Ja. Ja. En ja. als je dat mag en je hebt er de ruimte voor, ja, ja. kom maar op. Ja. Ik durf het zelfs in deze ja. tijd. Ja. Ja.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 Oh, we gaan even terug naar de muziek. Oh, gezellig. Ja? <laughs> ja. ja. Want je bent heel enthousiast. Inderdaad. Het is een pop-art uh, muziek. Wat vind jij popmuziek? Ja, oeh, ja, ja. Dat is ook heel breed. Ja, ja ik ben natuurlijk ja. gewoon een liefhebber. Ik kan net zo makkelijk Corrie Koning opzetten ja. als geen Ja. Als Black Sabbath. En dat hoort, als allemaal, de hoort allemaal thuis hier in het museum. Ja, al, ja, de basis is wel de Nederlandse muziekgeschiedenis. Dat is toch gewoon... Ah, okay. dat, is ja. dat is hetgeen waar... Het, waar okay. Want dat is de fundering. Maar ieder respecterend... Popmuseum of muziekmuseum... Wat je, ja, was, daarom, je kan ja, natuurlijk niet ja, om Elvis nee, heen. Je kan nee, niet om de nee. Stoos zijn. Je kan niet om de Beatles heen. Nee, Bob maar ook Marley niet om en de en Telkamp en of zo natuurlijk. Nee. Ja, en is dat maar helemaal voor... Nou ja, dat ja. is net zo belangrijk... Als de rest, ja, zeg tuurlijk, maar. Ja. Maar dat ja. is een museum. en ja. Ik ben ook, kijk, ik ben switch Sweetsilver Annie ja, van BZN. Zet die aan en zet hem op 10. Ja, dan. Ja, je... Just like Finn Steyler van de Eering. Ja, zet je, hem maar op 10. Like, ja, ja. Het mooiste stukje, nou dat is niet helemaal. Eén, in de top 10 staat hij. Eén van de mooiste muziekstukjes van de wereld is uit de Sound of the Screaming Day van de Eering. Ja, ja, ja. Op een bepaald moment, ergens ja, op twee ja? derde. Het ah, okay. instrumentale, ja, dat, dat is een skippervel. Mijn hey. tune van mijn telefoon is Van Helen. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, maar ja. zo is er heel veel meer. muziek. Ja. En Een ja. en Jim Reeves waar, waar je mee opgevoed bent. Een Johnny Jordaan wat, ja, waar, waar je mee opgeven, ja. opgevoed bent. Maar ja, ook de onbekende. Zeker. Ik ben toch ook wel een liefhebber van... ...Hang de Nijf in die Kito King, Crazy Man. Jezus, nogal ja, doen ja. ze. Gost, nogal <laughs> zet dat op. Ik zet hem op tien. Nog steeds. Nog steeds, Kito ja. King. Kito King, ja. ja. Mooi. Ja, dat is toch... ja, ja dat dus ja, is wat is popmuziek. Ja. Het is ook, daar noem ik het ook zo over. Leiden. Kijk, we noemen het nu natuurlijk... ...Museum Rockhart is natuurlijk een beetje... ...van dat hardrock Café-achtig afgeleid. Daar ben ik ook liefhebber ja, ja. van... Ja. We hebben er heel wat gezien in de wereld. En, en gestopt met t-shirtjes kopen. Want toen zei we richting de 40 euro 40 pot gaan. En dan dacht ik, ja, daar wil ik mijn auto ja. nog niet mee schoonmaken. Nee. Dus zo slechte kwaliteit. Maar, daar is het, maar uiteindelijk is het, het Nationaal Popmuseum. En dat is voor iedereen, voor elk wat wils. En, en dat is het ook. Toch wel dus, een Nationaal Popmuseum, niet een Nationaal Muziek uh, Nee, Nee, ja, voor hetzelfde geld wordt het ja, toch... De, de, de, Je blijft breed, een club, ja. Ja, of, ja. Of, of Museum 192, wie zal het noemen. The World oh, okay. of Music...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 Eigen oh, radio station. Okay. Yeah. Zeg maar, want yeah. alles wat er in, in het museum ja. gebeurt, gaat ook gewoon digitaal bij de wereld uit. Ja, of de wereld ding, dat moet wil zeggen. Ja, dat is waar. Ja. Dus je kan alles ja. heel erg... En, ja. en dan gooi je het achter ja. een kleine betaaldetector, bij wijze okay. van spreken. Ja. Dat, dat mensen... Kijk, ah, okay. Ook heel veel mensen kunnen niet komen. Je hebt geen, je ik heb de niet, mensen, nee. je hebt zieke mensen, je hebt, je hebt mensen in ziekenhuizen, noem ze Te allemaal maar op, je of hebt bejaardencentra. Want ja. Ja. Oh, ja. ja, als je nog even wacht, hebben we niks meer in dit land op dat vlak voor die groepen. <laughs> maar dan, die wil ik wel bedienen. Ja, ja. Ik wil wel, ja, ik, Ja, ik baat ja. ervan dat ik hier zit. Kijk, dit heeft gebracht waar we nu staan. Maar mijn mensen, mijn. Uh, alle, niet alle bezoekers kunnen bij mij naar boven, omdat ik geen lift heb. Oh, natuurlijk, te baten. Ja, dat, dus ja. de ja. eerst volgende pand ja. waar ik kijk altijd is iedereen, is het toegankelijk, is het multi-toegankelijk. Ja, ja. Want wij zijn al multicultureel. Ja. En daar moet het multi-toegankelijk zijn. Gewoon die ja. mensen moeten ja. allemaal ja. ook. Ja, ja maar, maar je kan er ook naartoe. Dat is waar. Ja. En dat kan ja. zo meteen natuurlijk ja. door de techniek.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 En hoe zie je de toekomst van de Nederlandse muziek? De Nederlandse popmuziek? Ik zie het wel positief. Als ik nu kijk steeds meer jeugd over de vloer. En dat komt natuurlijk mede door de opkomst. Nou ja, in mijn ogen is die nooit weg geweest. Het vinyl. oké. Dat u terugkomt, ja? Ja natuurlijk wel. Ik krijg hier heel vaak. Dan komen de jonge mannetjes, die komen hier op zaterdagmiddag winkelen. Ja, oké. Okay. Dan komen ze okay. in de vernieuw, tweede half nieuw vernieuw. Ja, je ziet vinyl. niet veel CD's hier in nee. het. is allemaal vinyl. wat ik ja, doe. Ja, de vernieuw staat in, de winkel, in het museum. Dat is oh, het toch. Okay. En de nieuwe vernieuw staat ja. ook in de shop. Ja. En dan komen ze en dan zeggen ze, ja, die oude van mij, zeg ik, wat zeg je?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 Of, nou ja, ja, kijk, zolang ik aan het roer zit. dan. dan <lacht> uh... begint hij hard te lachen. <lacht> <lacht> nou, ik, ik kan heel veel muziek waarderen. Echt zeg maar. maar ik heb niks met, met house. Uh, nee, noem, okay, ja, ja, er ja, zijn ja, af en toe ja. uh, wel een paar nummers. dat ik zeg van. nou die kloppen dan wel in mijn hoofd, hè. Ja, in mijn tuurlijk, beleving. Ja, ja, ja. En, maar ik mag het niet negeren. Nee, het hoeft zijn Als zijnde ja. conservator. Denk, dus, maar goed, wat moet je nu van een DJ bewaren? Ze sticky. Ja, Jezus, motor. Yeah. Ze hebben geen. Muziek, kijk, vroeger ja, kon je kleding. Kijk naar ik. al die topo ja. Al die mooie kledingstukken.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 Kijk, je ja. hoeft er over mij niet over in te zitten. Ik doe wat ik zeg. Ja, dat, ja, is mijn, ja. dat is mijn levensmotto. Doe wat je zegt. Klaar. Ja. Zo makkelijk is het. Maar misschien is crowdfunding wel een idee inderdaad. Ja, ja maar dan moet je de ja. volgende stap kunnen zetten. Dan vind ik het ook... Oh, oké. Okay. Uh, je moet duidelijk... Je moet een goed plan hebben. Ja, ja. ik vind het ook... Ja, ja. Als je, als je ja. hier vandaag kan zeggen... van Nou, we gaan nu geld ophalen. Ja, ja. Voor, want we gaan daarheen. Ja, oké. Okay. Dat duidelijk. Ja. Dan is ja. het ook... Weet je wel... Ja, Dit red ik wel. Dit redden we hier zo. Ja. Hier hoeven we geen zorgen te maken nee. Maar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 Oh. En, uh, ik heb geen fietsdiploma, want ik ging met mijn armpjes over elkaar door zo'n poortje. Dat mocht ook niet. Ik, ja, ja. ik zeg: ik, ik fiets er toch echt. Ja. Ik werd in de hoek gezet omdat ik mee met die juffrouw Amersuij op de kleuterschool. Toen dacht ik: Hier hoor ik helemaal niet te zijn. Nou, dat, totdat ja, de directeur ja, was een ja. LTS, waar ik nooit kwam, zei: van Jaap, heb je even? Ik zeg: Van jou altijd. Ja, ja, zeg maar, vertel. Goed, ja. Hij zegt, het lijkt me het beste dat onze wegen hier scheiden. Ik zie, jong ja. man, daar ben ik al een paar jaar mee bezig. Ik snap wel een beetje waarom je in Den Haag niks voor elkaar krijgt. Je bent gewoon te eigenwijs. <lacht> je hebt een goede zaakwaarnemer nodig. Kijk naar al die voetballers. Ja, ja, ja, ja, ja. ja maar ja. ik vind ook dat je jezelf niet moet verlogenen, toch? Nee, zeker. Ik, ga niet, kijk, ik ben het met je eens, maar ik ga niet op het veld leggen janken als ik een singeltje op de hem hoofd krijg.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 I'm scum.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 De laatste, ik heb Jan Bergsen gehad, waar hij, mm -hmm. waar hij ook uit put, ja. de, uh, die, die laatste generatie ook ermee stopt of helemaal verdwijnt. Ja, maar gek. Dan krijg je ook, natuurlijk, tuurlijk, uh, wij worden natuurlijk inmiddels uh, wekelijks ermee geconfronteerd.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 Shock and Blue, oh ja, ja. Venus, kom al die Jackie motors hier naartoe. Maar als wij dat niet <laughs> vertellen, omdat we dat popmuziek vinden en gaan zeggen dat het schilderij daar in Amsterdam zo belangrijk is. Ja, ja, ja, ja. kom op, ja. zeg. <laughs> ja, zo Dan maak ik, ik, ik geen juist. vrienden. Maar ja, nee, nee, nee, nee. ik heb wel de mooiste baan van de wereld. Ja, dat geloof, vergis je niet. Hè. Ik heb iets gecreëerd. Ja, zeker. Door gewoon Pff, hard kijk. te werken. Ja. ja. ja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 Nee, ja. Ja, ja, ja, Het klinkt ja, een val, beetje lullig, maar. Nee, nee, ja, is het je krijgt een werkterrein. En, en, en, en als je daarin. Ja, nou, mag je het zelf doen? Ik, ik begrijp, ik, ik, ik snap dat de B niet naast. Ik snap niet dat de B naast A zit op zo'n zo ding. Nee, dat begrijp ik nou, echt geen aardig Is er, aan, er nou een, een Nestor van de Nederlandse popmuziek aan te wijzen? Of heeft dat, is, is dat bijvoorbeeld een, een Willa van Kooten? Of uh, is er iemand die, ah, die voor jou. Ik... Uh,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 It is his Mother Noad. It is Dad. Ik heb het ook wel eens verteld, maak je natuurlijk geen vrienden. Maar ik zei: Stel je nou voor. Ik zeg, nou ga je hier weer negatief tegen mij zeggen dat het niet mag. Ik zeg, dan kom je vanavond thuis tegen je vrouw en, en dan zegt ze: En hoe was je dat vandaag? Ja. En je gaat met een smijl ja. vertellen wat je gedaan hebt. Ik zeg: Volgens mij doe jij dat nooit. Nee, dat is ook heel waar. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dan staan ze aan te kijken. Ik zeg, ja, ik, zeg maar, en ik zeg: En ik meen het nog ook. Ja, ja, ja. Dat is mooi gezegd? ja. ja. Zeg, wat is dat? Is toch leuk? Dat is veel leuk. Mensen helpen. Ja. Ik zeg: Als je nou. Je hoeft niet ja te zeggen of je hoeft niet ja. nee te zeggen. Maar je kunt ook zeggen, laten we eens even gaan bekijken. Laten we ja, eens even kijken ja. wat de mogelijkheden zijn. Er is toch ook een vakbond van muzikanten? Ja, ja, Met de ja, ja. zanger en of Fire aan de ja, ik, ja. Nou ja, ja, ja, ja. Weet je, dan gaan we weer. Dat is natuurlijk de bank geweest. En, ja. uh, dan zegt ze, mijn spullen krijg je niet. Want het popmuseum gaat er nooit komen. Ach, ja, ja, ja, ja.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 Ja, tuurlijk, want iedereen kent er toch, die muziek, iedereen is met ja, de muziek Het is één feest ja. de herinnering. En nou moet je alleen net even iemand hebben die net die volgende stap, die deur ja. op die kier, de opentrapt. De ja. Maar de rest, de rest heb ik om me heen wel gecreëerd. Dus daar hoeven we niet overheen te zitten. Ook het aantal bezoekers en zo, dat zie je in stijgende lijn misschien. Ik, een de, ik zit op een industrietrein in Hoek van Londen, ik heb een draaiend circus. Ja, ja, het is, ja wat is, moet ik nu nog neerzetten? Ja, ja, ja, ja. nu wil ik ja. nog niet gevonden worden. Nee. <laughs>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 Niet zoveel meer aan te doen, zeg maar. Zorgen dat je bijblijft. Zorgen dat je de nieuwe dingen ontwikkelt. Ja. Maar ook gewoon, zet mensen aan het werk. Ja, Ik heb ja. hier nog voor 1600 jaar werk liggen in het archief. Het klooster moet nog gebouwd worden. Ik ga dat niet meer meemaken in mijn leven. Want Ik het is vind ons het wel cultureel. een mooie afsluiting zo, hè? een mooie samenvatting van wat je ermee wilt bereiken. Waar je naartoe toen wil gaan. Een soort en... cliffhanger. Vond ik wel mooi. Ja, wat ja. er allemaal nog moet gebeuren. Ik zou zijn, we komen een keer een middagje je mee helpen. Sorteren, maar daar ben je niet mee geholpen waarschijnlijk. Maar ik kom zeker je is altijd welke Iedereen is welkom. Ik kom, kom je zeker hier nog door. terug. Een keer rustig uh, hier ja, rondkijken. Hoe vaak ik... ja. Anders krijg je echt ruzie met je verhaal. Het is nog negen uur, maar goed. Ja. Nee, maar een mooi verhaal zeg. Jongen, jongen. Kiss me, kiss me, please Kiss me, kiss me, kiss me, please Honey, you're wonderful Yeah. you yeah.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 Achter, die achter die, die die pakken die, die vernieuwen die mogen achter de draaitafel. Oké. Okay, nee, die mogen we we luisteren of die de ja. plaat goed is die ze willen kopen. Ja, ja. Ja, nou, dan zie je toch jezelf terug. Ja, ja. dat ja, zie ja. ik mezelf ook nog. En dan praat je vijftig ja. jaar later. Ja, dat ja. is toch ja dan, dan zie je toch wel weer gewoon het, het, het, ja, het cyclus. Ja. Het is natuurlijk ja. anders. Kl klopt ja. Dat, dat is goed ook anders, natuurlijk. Ja. De tijd ja. moet ook gewoon we moeten ook ja. gewoon ja. door en mee ja. Ja. Ja. en weet ik het. Maar ja, verloog het niet. Waar het allemaal uit is ontstaan. En, nee, is waar, en, ja. en als je de ruimtes ja. hebt. Ik zou terug kunnen naar de Roaring Twenties. En, en dan ja. laten zien waar het vandaan komt van voor de oorlog. Ja. Er zijn natuurlijk daar ja, zoveel boeken over geschreven. Ja. Ja. We bouwen natuurlijk ook een hele bibliotheek op. En uh, Zodra, ik heb ja. geen idee over singeltjes. Ik heb 200.000. 200.000? Ja, zoiets ja. denk ik wel. Ja. Ja. Een ja, goed dat je kan heel ver terug. Ja, maar toch blijft de jaren 60 een hele vitale tijd. Want alles Volk moest op, ja. uitgevonden. Ja. Ook zo'n ja. zo zo'n zo zenschip. Dat je dus heel snel tien mensen bij elkaar hebt die dus gewoon een, een programmering heeft, een radiostation laat draaien. Dat moesten ze toch allemaal zelf uitvinden. Maar ze kregen ja. ook de mogelijkheden. En ze hadden de mogelijkheden. Dan tijd, maakte denk ze ik in die tijd ook ja. niet zoveel uit, ja. denk ik. Ja. Ja. Het werd gewoon gedaan en het werd, ja. Ja, de rekeningen werden gewoon betaald te slagen. Als het geld er was overgemaakt, dan was het geld er niet, werd het niet overgemaakt. Hm, ja. Zo is Radio ja. zelfs, radio ja. Vrolijk ontstaan. En dat maar is dat, de, dat zal nu toch niet anders zijn? Je zal nu die initiatieven er ook wel hebben. Ja, ja, maar dat is toch wel een van de interessantste dingen. Dat uh, toen dat heel veel dingen Maar dat, wat, dat is een continu proces hoor. Want nu worden ook uh, dingen uh, ja. nieuw uitgewerkt. Ja. Ja. Ja. Hoe kunnen mensen, die cre mensen creativiteit, die zo. Uh, dat ze zo Verblijk, snel ja. Ja. Ja. nieuwe dingen. Hè? We, we hebben nu het, uh, het zoomen en het.. Uh, beeldtelefoon geperfectioneerd. Heb jij er nog een laatste vraag gebruik van gemaakt? Ja, we hebben vergaderingen gehad door allemaal tegen zo'n scherm aan te lullen. Ik werd er niet vrolijker van. Nee, ik ben er meest mee. Ja, maar goed, het wel door. Daardoor kun je je blijven. Ja, maar goed, dan... Ja, natuurlijk heb ik het gedaan. ben ik er vrolijk van. Nee. Nee, want nee. Ik het hier, dat je gewoon de mensen zelf wil zien. En, ja, en, en, dan heb je en mensen, en, en, ja, Dat is ja. toch feest met elkaar. Uh, ja. Babbelen, doen, dingen maken, dingen creëren. Ja, en, en, en, en, en ook gewoon, en dat is ook een beetje hetgeen wat ik natuurlijk probeer te vertellen aan, aan, aan, aan de jeugd zo. Ja, ja, nee is ook een woord. Een nee komt bij mij niet voor. Nee, helemaal niet? Nee. nee, bijna niet, nee. Ongelooflijk, nee. Je bestaat niet, dat is toch onzin? Ja. Ga niet, hoezo niet? Nee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 er staan soms uh, praktische bezwaren in Maar ik klaag niet hoor, maar dus, uh, heel veel mensen lopen toch uh, ja. daartegen. Uh, kijk, en je moet aan. ook de mogelijkheden hebben. Kijk, ik, ik, kijk, Mijn neefjes die, die, die moeten allemaal studeren. Hè? Want ik zeg, je moet allemaal in de politiek, dan kan je de boel belazen. Je hoeft nooit geen, uh, <lacht> geen, geen, geen, geen verantwoording <lacht> af te dragen. En je komt in zo'n carousel terecht. Je krijgt Heb het rest van je leven. Ik dan. Ik wel, ja. Oh, dan ja, ja. Ja Ja, dat is lang geregeld natuurlijk. Kijk, dit, ja. kijk als je dit doet ja. en, je hebt, en je hebt daadwerkelijk. Uh, de visie en, en de power ja? om nou het Nationaal Popmuseum te realiseren, ja. moet je ook zorgen dat het blijft bestaan. Dan. Ja, ja, ja. ja lijkt me ook. Want ooit ja. krijg ik, ik het leuk. natuurlijk toch op mijn hoofd neer, of er kan bij mij ook iets gebeuren. Ja, en, goed, ja. Maar ja. dan gaat het hier morgen net zo makkelijk kopen. Ik hoop dat ze zeggen dat ze misschien nog een traal laten, maar ja. wat ze me zo onder die high en, uh, en, en, en genieten ze ervan en ja. nemen ze een goed glas whisky. Maar je hebt mij overtuigd dat het uh, Popmuseum dat komt dan? Ja, dat komt wel. Ik stop niet eerder. Ja, ja. Hey Jaap, hartstikke bedankt, denk ik. Hè? Nou, jullie bedankt. Heel, bedankt. Heel ja. inspirerend. Uh, zeker. bedankt. En, uh, ja, maken wat van. En, en, ja. en zeg het Doe voort, het, ja. en iedereen is welkom. Want dan, ik heb al dat, ja. Ja. de bezoekers nodig, en de winkel moet draaien, in de Zegelijk. webshop. Om te zorgen dat ja. je. Nee, dat dit gaan we zeker zonder meer doen, ja. ja. Kan overleven. Dit is we gaan dit kort rond bezuinigen en uitbezuinen. Gaan we doen. Hey, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En dit is alweer het einde van onze uitzending. Dit keer met Jaap Schut